spoedige start. Freddy van met het NOS Journaal. Bij de Rabobank verdwijnen de komende jaren 9000 banen. Ongeveer een kwart van het totaal aantal. Die komen bovenop de ruim 10.000 banen die eerder al zijn geschrapt. Vakbond de Unie begrijpt de ingreep, maar vindt dat er een goed sociaal plan moet komen. De commissie Oosting heeft harde kritiek op de deal die toenmalig officier van Justitie Teven in 2000 heeft gesloten met drugscrimineel Kees H. De deal deugde niet, vindt de commissie en de Kamer is onjuist geïnformeerd. De deal hield onder meer in dat H 4,7 miljoen gulden terugkreeg en dat hij een deel van zijn gevangenisstraf niet hoefde uit te zitten. De commissie Oosting is ingesteld na het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teven. Minister van der Steur, die Opstelten opvolgde, betreurt het in hoge mate dat er zoveel is misgegaan. De Tweede Kamer houdt volgende week een debat met het kabinet over de kwestie. Moskou heeft de sancties tegen Turkije uitgebreid. Het Russische staatsbedrijf, dat in opdracht van de Turkse regering in Turkije een kerncentrale bouwt, heeft het werk stilgelegd. Twee weken geleden haalde Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neer. Sindsdien heeft Rusland de import van Turkse groenten en fruit beperkt. En wordt de Russen ontraden in Turkije op vakantie te gaan. Er zijn veel minder auto's van Volkswagen met problemen met CO2-uitstoot dan gedacht. Eerder was er een probleem met stikstofdioxide, daar kwam onlangs een hogere uitstoot van CO2 bij. Vorige maand leken wel 800.000 auto's in de praktijk meer CO2 uit te stoten dan op papier, maar het zijn er volgens het bedrijf maar 36.000. Er zijn 11 miljoen dieselauto's van Volkswagen met Schummel software die de resultaten van stikstofdioxide-uitstoot manipuleert. Erik-Jan Kooijman heeft het wereldduurrecord verbeterd. In hij in een uurtijd ruim 43 kilometer. En ook Karin Kleibeuken reed een record. Ze reed in een uur ruim 40 kilometer. Het weer, het blijft droog. Minima vannacht tussen 3 en 7 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, wat meer wind en 8 graden. Dit was het... F ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht. En de files met de meeste vertraging die staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Eén Brugge, 10 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Diemen, 9 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelovaretsveen, 10 kilometer. Met 10 minuten vertraging. Op de A9 Diemen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Holendrecht en Amstelveen staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Knoop het Oude Rijn en Driebergen 40 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Driebergen en de Meren nog 10 kilometer. Daar stond een kapotte vrachtwagen, maar de rijstroken zijn weer vrij. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Knopertleinpolderplein 10 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Moedijbrug 8. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Hallo, hallo. In Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. ZFM Beachmaster. We had that wachten, maar het was eindelijk zover. Afgelopen week kwam het nieuwe album van Coldplay op. En um, de, de tour die ze erbij gaan doen, die... Um Komt eind juni 2016 naar Nederland. In de Heineken Musical. Mocht je daarbij willen zijn, de ticketverkoop is gestart. Jo, de Adventures of a Lifetime hier bij ZFM. En daarvan nog Emily Sunday en Heaven. Wat leuk dat ze er zijn. Die lieve sterven staan. Ja, het, het is zeg maar, het moest een keer gebeuren. Maar het is wel zuur dat het, uh, dat het net de ene laatste uitzending moest gebeuren. Ja. Wij hebben redelijk wat fris gehad, net. In de zin van, ik heb gerend naar de studio. Ja, het was even spannend. Want, ja, het was heel spannend. Uh, jij, jij kwam naar Haarlem station. Ja. Um, en daar kwam je naartoe omdat je een luier flikker bent. En te weinig geld hebt om hier met het OV naar Zandvoort te komen. Nou, ik vond het gewoon gezellig, maar oké. Okay. Ah, nee, dat mag ook. Je liegt nu of niet? Nee, zeker niet. Oh, je vond het echt gezellig? Ik vond het, het altijd leuk met jou in de auto zitten. Ja, was ook leuk. En we hadden toen, dus ik bel jou op een gegeven moment van jouw gast. We hadden half afgesproken. Maar heel Haarlem, het centrum van heel Haarlem lag op de kop. Ja. En ik kon nergens doorheen. En uiteindelijk ben ik gewoon uh, over uh, die borden heen gereest. En uh, ja, ik heb een paar, uh, paar mensen van de veiligheid heb ik omver gereden. <lacht> maar we zijn er nu toch bij ZFM. Voor onze een na laatste. Ja. Heb je al een, uh, vroeger dan, voordat ik jarig was, dan was ik op 5 juni jarig. En dan een maand van tevoren had ik zo'n kalender. En dan kon ik elke dag zo'n kruisje zetten. Die maakte mijn moeder dan. Dat klinkt heel bijzonder, maar het waren gewoon een paar lijnen met allemaal datums erin. Dan kon ik lekker kruisen, lekker aftellen. Dat, dat vond ik fijn als kind, als autistisch brein. Uh, nog steeds Dat zou ik nog steeds wel fijn vinden Maar ik ben nu toch wel een beetje aan het afstellen Want ik zat vandaag, ik dacht dus dat we er nog twee moesten ja. Met, na, na deze week maar, maar dat er, Het is volgende week al het laatste Volgende week de laatste, Stefan Stijn op Kut, CFM is En jij kan erbij zijn Heb je nou zoiets van, het lijkt mij leuk om uh, die laatste uitzending gewoon mee te maken ja. En dat kan ik iedereen aanraden Ja, Nee, uh, het lijkt ons eigenlijk niet leuk <laughs> Als je komt, blijf maar lekker thuis Ja, want er komen al uh, mensen en dan uh, denk ik ook van Nou, die hoeven ik graag niet bij te hebben, mag goed Beslis ik niet, helaas. Het maar, mooie uh, is nog dat je dit nog ook gewoon meent ook, hè? Ja. Ja, dat is geen woord eigenlijk, logisch. Nee. Maar goed, um, denk je dat je wel Steins persoon bent? Laat het weten. Via de <laughs> mail steffesteinscfm.gmail.com Ja. Oké, okay, allemaal. Al die handjes in de lucht. Je ja, zou ja. het dus niet meer doen, toch? Deze is voor CFM. Ja, maar het, nog twee uitzendingen. Ja, dus... ben je die klaar voor. We gaan de zingen. We gaan zingen staan met z'n allemaal. Ja, maar heren, nee, jongens en meisjes. Stel op. Even even vast. Oh, Het is ik lekker. Dan komt op hij op. Oh man, die baard. Hij is zo lekker in mijn arm. Het is weer tijd die woensdagavond. woensdagavond. En toch heb ik het voor elkaar dat je meezingt. Nee, ja. Je radio op 106.6. Ik probeer er nog wat van te maken. <laughs> la, Ze zijn la, weer la, even losgelaten. Oef. Kwaliteit, net als op SBS Oké, als je nog niet staat, zet je auto aan de kant en doe dat nu Het is Stervenstein op CFM Ja, Stefenstein op CFM Op welke zender? Hoi die Michael Jackson. Zijn. Maar je bent hier voor hey. hey. Trying hard not to fall on the way home. You were trying to wear me down, down. Kissing up on fences and up on walls. On the way home, I guess it's all working out, out Cause there's still too long to the weekend Too long till I drown in your hands Too long since I've been a fool oh yeah. Leave this blue neighborhood In my mind, won't well, calm down. You're all I think about. I'm running on the music and night eyes. But when the light's out, it's me and you now. Now, cause there's still too long to the weekend. Too long till I come in your hands. Too long since I've been a fool. Ooh. Leave this blue neighborhood Never knew love lover could hurt this bit Oh, it drives me wild Cause when you look like that I've never ever wanted to be so bad Oh, it drives me wild You're driving me wild, wild, wild You're driving me wild You're trying to be wild, wild, wild You're trying to wild, wild, wild You make my heart shake, bend and break But I can't turn away And it's driving me wild You're driving me wild You make my heart shake, bend and break But I can't turn away And it's driving me wild You're driving me wild Leave this blue neighborhood Never knew a could hurt this good, oh And you trust me why Cause when you look like that I've never ever wanted to be so bad, oh And you drives me why? even hier bij CFM. Je hoorde wauw. Stijn. Ja. Ik heb een persoonlijke vraag. Oeh. Dat zijn altijd de ergste. Ja. Ja. Hey, uh, ben je ooit wel eens een keer echt, echt, echt obsessief? Dat je er niet van kans slapen, dat je er helemaal van in de war was verliefd geweest? Ja. Op wie? Op Saskia. Echt op Saskia? Zeker. Op je huidige vriendin? Op mijn huidige vriendin. Luistert ze nu? Nee, denk ik niet. Dus je, je meent gewoon echt... Met je hand op je hart. Je, bent, je was echt, echt, echt verliefd op Saskia. Nog steeds. Nog steeds. Oh, wat een... Oh. Jij ja, niet? Hier, jongens, wat een feest. Op Saskia? Nee, op jouw eigen <laughs> zin. Ja, ja, ik ben heel erg verliefd op mij. Schattig. Ja, oh man, wat een liefde. En het, oh, de kerstversiering maar... is opgehangen in de studio. En liefde. En wat ik, fantastisch. Mijn, mijn koude hart en ziel smelt helemaal. Er komt echt een warme persoonlijkheid onder vandaan. Onder die ruwe ijzeren borstplaat. Ja, en dat allemaal door liefde. Allemaal door kerst. En liefde. Door kerst, vooral door kerst. <laughs> dus door de naakte Jezus, daar wordt jou. Uh... Nee, maar um, ik stel deze vraag omdat er nu een onderzoek is gedaan ja. naar verliefdheid. En ja. het blijkt toch wel een soort van storing te zijn. Hoe dat zit zo meteen in Maurice, die jonge hond? Oh, oh, oh.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 Back up.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 bij ZFM en daarvoor de nieuwe van Justin Bieber en sorry, ja sorry dat we stoppen maar gelukkig hebben we nog twee weken te gaan en nu tijd om eens even een stelling te gaan peilen in Maurice de Jonge Hond Maurice de Jonge Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge Hond, hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge hond, hond, hond, hond, hond Heb je ooit bij een psycholoog gelopen eigenlijk Stijn? Nee, jij dan? Ik heb wel ooit een keer bij een psycholoog gezeten ja Waarom? Oh dit is een heel kwetsbaar momentje ineens Ja dat uh, ik even in de war was. Waarom? Ik weet niet, ik was gewoon even in de war. Ja, maar hoe was je in de war dan? Een samenstelling van, uh, van hormonen en chemicaliën, denk ik. Maar hoe, hoe, hoe uitte dat zich? Hoe uitte dat zich? In, ik was heel depressief een tijdje toen ik een jaar of 16 was, denk ik. ja. En uh, niet in de zin dat ik het leven niet meer zag zitten... maar ik had toen een beetje last van... Uh, je is het wat diep ineens. Van levensproblematiek noemen ze dat. Dat je je afvraagt wat de zin eigenlijk is van het leven als je toch doodgaat. Ja. Die instelling had ik een beetje en daar bleef ik een beetje in hangen. En hoe, uh... En toen had ik even een vrouwtje nodig die dat uh, even, even goed duwde. Maar hoe ervaarde jij dat dan? In de zin van dat ik depressief werd. Ja? Maar hoe oud zich dat in je hoofd? Ik werd gewoon heel depressief, heel ongelukkig. Was niet meer positief... Toch me echt af van: wat doe ik hier als ik toch doodga? Over. Uh, Hoe kan dat dan? Over 80 jaar, weet ik veel. Ach, Was flikker, een, oh, ik, ben je, gewoon, ik dacht, Je bent nu gewoon een psycholoog aan het inviteren. Ja, gewoon een soort uh, goed radio-interview. Gewoon radio 1. Dat is gewoon een keer, uh, 1, uh, ja, een keer kwaliteit. <laughs> op, CfM. <laughs> op CFM. Prima. Uh, maar goed, um, dus uh, nou ja, op de lijst van psychische stoornissen is iets nieuws toegevoegd. Iets wat we ook als heel mooi kunnen ervaren, namelijk liefde. Het uh, is erbij gezet, onder andere gokverslaving, alcoholisme, drugsverslaving en kleptomanie. Um, zijn er psychische aandoeningen en daar is nu dus liefde aan toegevoegd. Dat komt door de kenmerken, dat zijn onder andere opdringerige gedachten van een ander persoon, plotselinge veranderingen van de stemming, daar hebben vrouwen vooral heel veel last van, toegenomen gevoel van eigenwaarde, zelfmedelijden, bloeddrukdaling en slapeloosheid treden ook allemaal op bij liefde en daarom is het dus een psychische stoornis. Nou, dat heb ik allemaal niet hoor. Heb je dat wel? Ik ben wel eens een keer zo verliefd geweest en dat was ze op mijn huidige vriendin. Uh, Weet je... Anderhalf jaar geleden, toen ik voor het eerst echt verliefd op haar werd. Maar dat, dat, dat... Toen had ik ook wel af van slapeloosheid. en dat het allemaal Maar je had ook last werd. van zelfmedelijden, slapeloosheid. Ik heb altijd last van zelfmedelijden. Ja, ja. manische syndroom. Als ik haar aankeek, moest ik niet zitten. Zo uh, allergisch waren die ergens. Dat het gewoon af. lelijk is. <laughs> je moet echt je bek houden <laughs> Je mag voor mij ook wel grafjes <laughs> overmaken. Maar mijn vriendin is het mooiste meisje wat op deze aarde rondloopt. Day. En daarmee punt. Day. Vind jij Saskia lelijk dan? Nee. Goed, de vraag van deze week. Ik ben wel eens obsessief verliefd geweest. Ik kan mailen steffensteinsdfm.com. Of je twittert naar een account waarvan ik de naam niet eens meer weet. Het <laughs> steffensteinsdfm. Of het Ik wist het ja, ook alweer. Uh, optie A. Ja, toen kon ik echt niet meer eten en drinken en ging ik alles aan haar linken. B. Wel eens heel erg, maar dat vind ik niet obsessief. Het leven was toen gewoon even heel positief. Optie C. Nee, ik doe niet haar verliefdheid. Zolang af en toe iemand maar de benen spreidt. Je hebt spreid verkeerd geschreven. Maakt niet uit. Dus AI, het is radio, met één. Het is radio, dat hoort niemand. En uh, optie D. En dan kun je mee <laughs> Ja, alleen op je moeder. Alleen op je moeder. Ik ben wel eens verliefd geweest op jouw moeder. Hoe <laughs> ja, was dat? Uh, ja, dat uitte zich in een, uh, in een grote vlek in mijn broek elke keer als ik wakker werd s ochtends. Over een grote vlek in je broek gesproken. Tijd voor je weerupdate. We gaan eens even kijken. Wat voor weer het wordt, Stijn Duursma? Nou, het blijft droog en de temperatuur daalt. En vannacht naar 3 tot 7 graden. En de wind neemt ook nog toe. Kijk eens. Uh, morgen welk, wolkvelden en ook wat zon. En de meeste zon in het zuidoosten van het land. En laat in de middag en vooral in de avond volgen van het worst beste regen. En het wordt ook rond de 8 graden hoor. En vrijdag in het zuiden het en regenachtig. En in het noorden soms zomaar ook enkele bui En het wordt een graad of 9. Wie probeer je nou na te doen? Eh, uh, weet ik niet. Ik probeer okay. gewoon een kneusje na te doen. Je probeer je gewoon grappig. Kan ik mijn noedels gaan eten of uh, moet ik nog wat zeggen? Ja, zetten? ga jij elke keer noedels eten. Ik uh, zet de microfoon erop hoor. Ja, is goed. Oh kut, hij valt erin. Oh, dat ding valt ook. <laughs> Goed, voor de mensen die ook naar huis willen om noedels te eten, die uh, staat nog even vast op de volgende plekken in ons uitzendgebied. Op de A1 Amsterdam Amersfoort, tussen ze en knooppunt Diemen, en twee kilometer langzamer rijdend verkeer. En tussen een en 1 brugge, acht kilometer langzamer rijend verkeer is een verdraging van zeven minuten. Op de A1 Amersfoort Amsterdam, tussen Naarden en knooppunt Diemen, daar negen kilometer langzamer rijend verkeer, je ongeveer een kwartier vast. De A2 U zegt Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel, daar 6 kilometer langzamer rijden het verkeer, een vertraging van 12 minuten. En op de A2 U tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen, daar 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een vertraging van 10 minuten komt door een vrachtwagen met pech. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep... 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de laatste op de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Knoopenstaandam en Westzaan... 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Geen fritsers in ons gebied? Heb je er toch geen gezien? Dan kan je het melden via fritsers.nl. 106.9 Zou meteen even bellen met WildeVe. TV too drunk would you take me home or would you leave me in this club on my own i don't know nobody these are all your friends but a couple look nice nice enough to buy my breakfast i wasn't even about to come tonight but i look way too good to stay inside my house there ain't nothing left on netflix when i'm restless i get reckless Reckless, but don't. No empty cups and we won't you home before breakfast. Don't worry, me, don't, worry. don't worry about me, don't worry. Don't worry about me, don't worry. Don't worry about me, don't worry. Don't worry about me, don't worry. If I get too drunk, would you take me home or would you leave? Get a ready. Clarkson bij GFM, You're the because of you. En Fleur East. Met. Oh, je wacht even tot dit klaar is. Oké, okay, prima. Breakfast. Wauw, wat mooi, wat gevoelig. Ja, jij praat met je lompe lichaam ja, Kom op. Oké, okay, in de categorie lekker wijf, lekker wijf. Bellen met een stagebedrijf aan de telefoon Roel. Goedenavond, Roel. Ja. Yes, Ja. Wij, uh, bellen op, wij bellen op dit moment een beetje op een Inception-manier. Want uh, we hebben contact met een ander radiostation. Vertel, Roel. Uh, ja, we zitten hier bij Wild FM. Ja. Als ik dat mag zeggen. Ja, dat mag jij zeggen. Kun je dat nog gayer uitspreken? Je wil de groetjes doen aan iemand. Ja, je wil de groetjes doen op de radio. Ja, ga, ga dat lekker even op je eigen station doen. Ik wil de groetjes doen aan Stijn Duursma. <lacht> nou, toevallig. Hé hey Stijn. Wie aan... is uh, dat? Als ik graag mag. De groetjes zijn uh, doorgekomen. Hé hey Roel. Hij hoort mij nu toch wel? Ja, hij hoort jou. Roel. <lacht> ja. Mooi. <laughs> Oké. Okay. Hey Roel, wat, oh, doe cool. jij, wat doe jij op zo'n dag bij Walter FM? Nou niks. Hey, ik zal direct even zeggen, ik heb instructies gekregen van Stefan om dit radiointerview zo min mogelijk te verpesten. dus je weet dat ik dat precies het tegenovergestelde ga doen. Maar ja Roel, wat ja. doe jij op zo'n dag? <laughs> ja, wat, wat doe ik op een dag? Ja, ja. ik kom binnen, ik denk dat eerst een potje airhockey speelt. Ik dacht, ja, ik zeg aftrekken. <laughs> Die koffer, Stefan. Sorry, ik hou mijn mond wel. Jij denkt alleen niet aan aftrekken, natuurlijk. Um, en daarna ga ik even praten met mijn goede vriend Stefan Kollaar. Hallo. Over wat die dag moet gebeuren. Dan gaan we de doorstartjes maken voor de non-stop. Dan gaan we... Kan jij even voor de leken uitleggen wat een doorstadje is? Ik dus. Dat kan Teun wel. Teun, Teun vertel eens wat een doorstadje is. Wie is Teun? Hi, ik ben Teun. Moet ik nou ook wat uitleggen? Ja, vertel eerst even wie je bent. Hi, ik ben Teun. En... Um... Ik ben student. Ja. En in mijn vrije tijd hou ik van bier drinken. <laughs> en af, ab, uh, aftrekken. Dat klopt er een beetje, maar daar kan ik niks aan doen. Het is een, uh, jij bent een disjockey. Ja. Ik hoop dat je op zender wel grappig bent. Ik hoop Stefan ook nog steeds. Hé, maar um, Teun en Roel, jullie. Uh, nou ja, Roel loopt dan stage en Teun is het disjockey. En wat hebben jullie dan ja. met elkaar te maken, bijvoorbeeld? Ja, ten, wat hebben we nou met elkaar te maken? Nou, met Roel, als het ware, Roel die zie ik alleen tussen half twee en twee op het mannentoilet ja. Maar voor de rest, als het ware, hebben we niet zoveel met elkaar te maken. <lacht> ja, ik loop toevallig stage bij hetzelfde bedrijf, het is daar koud op dat toilet. Wat toevallig, ja ongelooflijk. Ik heb je nog nooit gezien. <lacht> ja. Ja. ja, nee, maar dat komt ook omdat je er zo weinig bent. Ja, dat is wel. <lacht> Misschien moet je eens werktijden gaan regelen. Hé, hey, maar jongens, um, jullie lopen daar stage bij Walter FM. Of tenminste, een stage bij Walter FM. Wat is er nou zo leuk aan om stage te lopen bij een radiostation? Um, nou, voor mij als radio Lake was het uh, in ieder geval heel leerzaam. Yep. Ik ja. heb in de afgelopen weken echt al ontzettend veel geleerd. Zo. Oh. Um, en daarbij zijn het altijd hele leuke mensen. vooral mm. trap, teun. Mm -hmm. Hele leuke mensen allemaal. Mm. Ga nou niet zo lullig lopen door, Roel! Goed. Ik vind het 2018 frustrerend dat, uh, dat hij me eigenlijk niet kan haten. <lacht> Goed jongens, als we dit gesprek hadden opgenomen had ik het denk ik niet uitgezonden. Nee, dat, nee, dat, uh... dat weet ik eigenlijk al zeker. Nee. Hé hey, jongens, tot hoe laat zitten jullie daar nog vanavond? Ik was een uur op elf en Teun. Uh, tot een uur op acht. Ja, okay, ja. dat was hem. Oké, okay. hey, uh, okay, jongens, hi -hi. No laatste vraag. Uh, wat voor soort bier schenken ze bij jullie op het stagebedrijf? Uh, uh, glutenvrij! <laughs> hey jongens, fijne avond! Fijne avond! Vond je nou leuk? Ja, goed. Nou, dat nou. was echt een uh, kwalitatief hoogstaand <laughs> radiogesprek. Echt ik denk, blij dat ik me er niet mee bemoeide. Het, het is dat we hier al weggaan, anders waren we waarschijnlijk na dit gesprek compleet oh, de zender al. Dat is slecht, zeg. Jezus, Christus. Ik hoop dat hun radio kwalitatief uh, beter is. Dat hoop ik ook voor ze. Cashmare kent is hier door. Ariana Grande hier bij CFM. Je hoorde, ador. En dan nu is het nog Cashmere Mercatti, die ja, Ariana Grande produceert. Maar binnenkort gaat het een Nederlander worden. Doe ze een gok. Junkie XL. Is dat een Nederlander? Dat is een fucking beroemde Nederlander. Nooit, hoe? Junkie XL. Nee, ook niet. Die componeert de. Die film... Elvis. Uh, Junkie XL heeft toch ook die Elvis-parodie gedaan. Nee. Come a little hij, less conversation, a little more reaction. Nou, dat weet ik niet. Maar ik ken hem in ieder geval dat hij uh, voor de grootste Hollywood uh, blockbusters de film... De uh, Mad Max heeft hier de film de muziek voor gemaakt. Ja, nee, maar dat is hem niet. Hij, hij is vrij Nederlands. En hij is dit jaar heel populair geworden in ja, een duo. Maar, maar Valerio Zeno. Nee, Valerio Zeno. Uh, Ze die, hebben een Nederlands liedje gemaakt. En jij kent het. Jij bent er ooit mee gekomen zelf. Lille Kleine? Die andere. die flex gaat produceren voor Ariana Grande. Meen je niet. Die gaat een track maken. Hij heeft wel meegewerkt aan de laatste album. En nu die samenwerking is zo goed bevallen... dat hij echt een hele track voor Ariana Grande mag gaan produceren. Toen maar, Tof hoor. Je hoorde hem nu nog met Cash Cat samen en Adore. We gaan eens kijken naar de uitslag. Maris de Jonge. Maris de Jonge. Maris de Jonge. De... Oeh, dat was best geld. Ja, Ik ben nog nooit zo geil geworden ja. van een hond. We gaan eens dus even kijken: lekker. Ik wil weer een lekker grap maken. Ja, ja, ja, ja, ja, iets met likken zeker. Nee, iets met je vriendin. <laughs> moet echt je bek houden. Ik ben er zo klaar mee. Ik ben wel eens obsessief verliefd geweest. Dat was de vraag van deze week. En we gaan eens even kijken naar de uitslag. Terechtgekomen op de vierde plek. De vierde nee. plek. Nee, ik doe niet aan verliefdheid. Als zo lang af en toe maar iemand de benen spreidt. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Wat? Dat iemand dat. Dat, dat zijn echt op. Wel... Nee. Terechtgekomen op de derde plek. De derde plek. Alleen op je moeder. Terechtgekomen Spijtig. aan de tweede Op de, de tweede, tweede plek. Klek. Wel eens heel erg, maar dat vind ik niet obsessief. Het leven was toen gewoon even heel erg positief. En terechtgekomen op de eerste plek, de apotheose. De plek waar je ook terechtkomt als je wint op het wereldkampioenschap. Polstok hoogspringen. Polstok hoogspringen. Ja, toen kon ik echt niet meer eten en drinken en ging ik alles aan haar linken. Wat een mooie wereld leven we in. Ja, en dan is het ook nog eens kerst. Ook nog. Wil je zometeen een kerstplaatje draaien, Steen? Eh. Uh, nou, oké. Okay. Oké, okay. en welke heeft dan je voorkeur? Uh, daar moet ik nog even over nadenken. Maar dan komen wij je terug na de reclames. <laughs> Heb je een suggestie voor Steen welke kerstplaat we moeten draaien? Laat het weten, Stefan hoor je hem zo meteen hier. De Galanten zijn hier de smallpools voor je. Streaming. in my head bij CFM. En daarvoor die je Small pools en Dreaming. Nou, ik ga even dromen van een witte kerst, hoor. Oh, ja! <laughs> Tijd voor de request. Deze is aangevraagd door Mark via Duivenstein. <laughs> Gewoon mijn suggestie, lul. Niemand gaat met mijn suggesties aan de haal. En normaal niet Mark uit Duivenstein. Nee, ja, Hij komt niet uit Duivenstein, hij komt uit de Lelybaan. Ja, Amsterdam lely Dat bestaat niet eens, dus tief op. Amsterdam Lelylaan bestaat wel. Ja, maar Mark uit Amsterdam Lelylaan niet. Dan... Oké, okay, voor het eind van dit programma... hebben wij een Mark uit Amsterdam Lelylaan... Oké, okay, dan gaan we bellen en dan gaan we vragen... of hij, ho ho ho, van... De jeugd van heeft aangevraagd, aangevraagd op Stein via de mail. Deal. Nou, dat ga je niet vinden. Ik ga een Mark zoeken. Volgende, absoluut volgende week hebben wij hier een Mark in de uitzending. In de studio, dan krijg je van mij 100 euro. In de studio. 100 euro, challenge. Voor een Mark uit Amsterdam... Ja. Oké. Okay. Uit Amsterdam Lelila. Ja, oké. Okay. is Oké, okay, deal. Maar goed, hij heeft in ieder geval aangevraagd van de jeugd van tegenwoordig met Katja Schuurman. <laughs> ho, ho, ho. CFM. Request. Hallo, lieve mensen. Heeft er iemand te pik voor me? Ik wil me gezellig volen. December is aangekomen. Ik ben hier de laatste mogensplinter. Splinternieuwe yes, ben hier ja gast. Kijk, wil je lopen? Kluiwijn in mijn linkerhand. Katjes in mijn rechterhand. Wat alles is, kijk, lam. Je hebt het niet koe verder Dan konak, dit is zo maar. Ik snack hem en zijn oomai. Oh Katje, ja? ik vind je lekker. Okay. Is het goed als je ver door niets van je Spanje leen Wat ga je daarmee doen dan? Niet veel. Oké, okay. als je maar wel met me deelt. Gek. Het is Kerst, dus deze week geen scheidende de rest. Wil of yes, wat af? Wat me je en fietsen ver? Die koe zijn, bedreigd. zijn dankzij wat gebeurt? Niet niet weer wat gebeurt? Ik merk van een pak met part, biezen van Chanel. Chanel. geld over de bank met liefde, jawel. Overdadig en overvloedig, ik hou ervan. Met die certified real mad. Bouw het mee. Edie Vos en Castine's. Maar de, de tak ta en cranberry's. Sneeuwpoppen met mijn popje. Jawel. En biertjes met wat mayonaise Ik heb geen honger, oh. Maar ik stop me vol. Ik heb geen honger. Maar ik stop me vol. Ik heb geen honger. Maar ik stop me vol. Ik moet. Uit Amsterdam, Lelilaan, de jeugd van tegenwoordig. Je hoorde ho, ho, ho. Zometeen, ik heb meestal een hekel aan post.nl. En als ik dan iets over ze zeg, is het uh, negatief. Maar ik heb nu iets heel tofs. Ik vind het een toffe actie van post.nl. Wat het is, hoor je zometeen ook hits van Eggo Smit. En Sigalas Nieuws, de Sweet Love in zometeen. meteen Zie je FM, jullie allemaal fijne dag.